Gemeente, we gaan met elkaar de Bijbel lezen. In het eerste Bijbelboek. Genesis. En we lezen daar het vijftiende hoofdstuk. De versen 7 tot en met 21. Genesis 15. We beginnen te lezen bij vers 7. In 7 lezen we het woord van God. Verder zei het tot hem, Ik ben de Heere die u uitgeleid heb uit Ur der Galdeeën, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En hij zei, Heren, Heren, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zei tot hem, Neem mij een driejarige vaas en een driejarige geit en een driejarige ram, en een tortelduif, en een jonge duif. En hij bracht hem deze alle, en hij deelde ze midden door, en hij legde elk deel tegenover het andere deel, maar het gevogelte deelde hij niet. En het wild gevogelte kwam neer op het aas, maar Abraham joeg het weg. En het geschiedde als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abraham En ziet een schrik, een grote duisternis viel op hem. En toen het zei hij tot Abraham: Weet voor zeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En ze zullen hen dienen. En ze zullen hen verdrukken. 400 jaren. Maar ik zal het volk ook rechten. Dat ze zullen dienen. En daarna zullen ze uittrekken. Met grote haven. En ge, tot een, en ge zult tot uw vaderen gaan met vrede. En ge zult in goede ouderdom worden begraven. En het vierde geslacht zal herwaarts weerkeren. Want de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En ziet, er was een rokende oven en een vurige fakkel die tussen die stukken doorging. Ter diezelfde dagen maakte de heren een verbond met Abraham, zeggend... Aan uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Frat. De Keniet en de Keniziet en de Kadmoniet en de Hetuit en de Veriziet en de Rephaïten en de Amoriet, en de Canaaniet, en de Gergaziet, en de Jebusiet. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Tekstwoord, vers 18a. Deze woorden, door de diezelfde dagen, maakte de heren een verbond met Abraham. Tot zover het lezen van onze tekst. We gaan ons voorbereiden op de prediking... door met elkaar te zingen uit Psalm 97. Psalm 97 gaan we zingen. De versen 2 en 4. 97. 2 en 4. Een vuurgloed gaat hem voor. En het vierde vers had ieder schaamrood zij. Terwijl al de eerste dienst erop veranderen zou plaatsvinden... Ik dacht dat ik een briefje moest... Oh ja. De eerste rondgang is voor de kerk. Kerkelijk en pastoraal werk. De tweede rondgang ook voor de kerk. Onderhoud kerkelijke gebouwen. En bij de uitgang straks is er een extra diaconie collecte... voor de ZOA, vluchtelingenzorg. Van harte bevelen we deze collecten bij u aan. We gaan ons voorbereiden op de prediking. Zingen van Psalm 97... Twee en vier...